Marjet Krol met het NOS Journaal. In het hele land is sprake van winterweer en kan het door sneeuw en ijzel erg glad zijn. De afgelopen uren zijn er zo'n 50 ongelukken gebeurd en dat aantal neemt toe, zegt de verkeersinformatiedienst. Ook op verschillende snelwegen waren aanrijdingen, vooral met blikschade. Er zijn veel eenzijdige ongevallen waarbij de vangrail wordt geraakt. De site van de ANWB meldt dat er meer dan 100 kilometer file staat, maar dat klopt niet. Volgens de ANWB rijden mensen door de gladheid heel langzaam en registreren de verkeerssystemen dat onterecht als file. In verband met het winterweer rijden er ook minder treinen. Rond Amsterdam en Alkmaar komt dat door IJssel op de bovenleiding. En in Noord-Brabant en Limburg heeft de NS de dienstregeling uit voorzorg aangepast. De SER gaat onderzoeken of het mogelijk is dat mensen een eigen pensioenpot opbouwen. Het staat in een advies van de CER aan het kabinet in het kader van de Nationale Pensioendialoog. Volgens de CER heeft het huidige pensioenstelsel zijn beste tijd gehad. De Raad heeft vier nieuwe pensioenvormen beoordeeld op haalbaarheid en heeft een voorkeur voor meer maatwerk.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 Om te doen om do? te drinken soda pop rond hier. Beleef het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. Don't you see?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 This <laughs> is